10 uur. Het LOS-journaal door Alt Megens. Mensen met een zuinige auto van de zaak houden toch hun belastingvoordeel. Werknemers die na 1 juli volgend jaar een nieuwe zuinige auto gaan rijden, blijven een lage bijtelling houden gedurende de normale leasetermijn, zegt staatssecretaris Wekers in autoweek. Volgens Wekers is die termijn voor personenauto's nu zo'n vier jaar.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 met een systeem waarvan we weten dat het niet werkt. dan wordt een werkgroep ingesteld, zoals dat wel vaker gebeurt. En dan moet je 2011 constateren eh, dat er nog steeds geen verbeteringen zijn doorgevoerd. Dan zou je denken dat het besef van urgentie omhoog gaat. Dat is blijkbaar ook niet het geval. Überhaupt geen overzicht hebben van de verlenen wapenvergunningen is eh, onacceptabel. vvd Tweede Kamer, is Hennis Plasgaard. Ook de SP wil opheldering van opstelten.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 Want het is natuurlijk niet zo. Uh, onderzoek wijst eruit dat we heel erg subtiel kunnen variëren. Afhankelijk met wie we spreken, waar we spreken, uh, wat we willen uitdrukken op dat moment. En dat zou zo mooi zijn om dat dus voor langere tijd te volgen. De leerstoel in Maastricht is ingesteld door de provincie Limburg. Het weer bewolkt in het noorden hier en daar een bui. In het zuiden droog met af en toe zon. Middagtemperatuur rond de 19 graden. Morgen zonniger en hogere temperaturen.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 Kijk op tempo.nl. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De Verenigde Staten dwarsbomen Nederlandse handel met Iran. De rol van vaders in de opvoeding is groter dan gedacht. Niet alleen in hotels, ook op vakantieparken voor het hele gezin werken tegenwoordig prostituees. Volgende week zitten er drie. Ze zitten er de hele week. En het ochtenduur van Koos Postema. Het is 6 minuten over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Internationale sancties en vooral Amerikaanse druk maken het vrijwel onmogelijk voor Nederlandse ondernemers om zaken te doen in Iran, zelfs als die zaken volkomen legaal zijn. Door alle belemmeringen haken bedrijven af en zoeken ze elders hun geluk. Michel Raas is voorzitter van de Dutch uh, Iran Business Association, doet er zelf ook zaken en hij zit hier tegenover Maar Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor zaken doet u daar? Uh, wij zijn toeleverancier voor de olie- en gaswereld. En uh, is dat makkelijk? Dat is in zoverre gemakkelijk als je altijd de regels die daarvoor gelden in acht neemt. Dat houdt in, uh, als er een aanvraag is, dan ook eerst de terms en conditions goed lezen en dan pas aan het werk gaan. En niet eerst denken van, oh, dat is een leuke opportunity, die gaan we aanpakken, dat gaan we doen. Je moet eerst van tevoren weten, waar ben ik en wat ga ik doen? Ja. Is het uh, legaal wat u doet? Zeer legaal. Ja? U om... voldoet aan alle vergunningen, u overtreedt geen embargo-regelingen... Uh, geen uh, handelsboycotten, dat soort dingen? Nee, dat kan namelijk niet, want om naar Iran te kunnen en mogen leveren... moet je als eerst een uh, toelating hebben van de Nederlandse douane. En die moet je aanvragen in Groningen. Dan moet je dus aanmelden wat je gaat leveren en hoe je gaat leveren. En als je die uh, papieren hebt, dan kun je eigenlijk het beste pas beginnen. Ja. Wat is precies het probleem met zaken doen met Iran? En met name de rol van de Amerikanen daarbij. Uh, de rol van de Amerikanen is eigenlijk uh, vrij uitgesproken... dat zij zullen proberen uh, het Iran onmogelijk te maken... om verder te bestaan. Um, dat doen zij door uh, sancties op te leggen... maar dat zijn geen Verenigde Naties sancties. Zij zetten bijvoorbeeld alle banken onder druk van... meneer, als u zaken doet met Iran, kunt u geen zaken doen in de States. Zetten de Amerikanen ook Nederlandse banken onder druk? Ja. Welke banken? Uh, je kunt zeggen allemaal, want alle banken in Nederland... kunnen geen gelden meer ontvangen vanuit Iran. Met andere woorden, daar zorgen de Amerikanen voor... zonder dat de Verenigde Naties zich daarover hebben uitgesproken. Ja. Waarom doen ze dat? Uh, dat is omdat ze in de Verenigde Naties de handen niet op elkaar krijgen. Omdat ze China en uh, Rusland niet meekrijgen tegen sancties van de Verenigde Naties. Ja. Dus doen ze het op die manier. Doen de Amerikanen helemaal geen zaken met Iran? Uh, jawel. Je kunt er gewoon uh, Coca-Cola kopen die in Iran uh, gemaakt wordt. En krijgt Coca-Cola met dezelfde uh, bankenbeperkingen te maken... als de Nederlandse investeerders? Nou, ik denk dat Coca-Cola zijn geld gewoon binnen Iran houdt. En dan is het niet zo erg. Dus uh, zij zullen wel een manier hebben om toch uh, zaken te kopen en aan te kopen. En winsten of in Iran te laten of op een andere manier het land uit te krijgen. Met andere woorden de Amerikanen zeggen tegen de rest van de wereld... je mag geen zaken doen met Iran, want we willen dat regime stuk maken... En in de tussentijd doen Amerikaanse ondernemingen daar gewoon wel zaken. Ja, want een Amerikaans, ieder Amerikaans of iedere zaak weet... zodra iets in Amerika begint... het eerste waar ze mee beginnen is Coca-Cola. Dus ook in Iran. En vroeger had je geen Coca-Cola in Iran, had je namar. En tegenwoordig heb je dus originele Coca-Cola. Ja, dus het meten met twee maten. Uh, in mijn oog wel. Maar goed, tegelijkertijd zit daar natuurlijk ook een boevenregime. Althans, dat vinden we in het Westen in ieder geval. Uh, waarom zou je überhaupt zaken willen doen met zo'n land? Uh, nou, een, een boevenregime, het is een, een regime wat natuurlijk... Uh niet doet wat wij zouden willen. En niet aan de hand loopt van wat wij zouden willen. Oh ja, ze zijn tamelijk antisemitisch. Bedreigen de rest van de wereld. Ze zijn, uh, proberen een atoomprogramma af van de grond te krijgen. Allemaal dingen die wij niet prettig vinden. Nee, en dat moet ook uh, controleren. En dan is het ook het beste. Je kunt ze natuurlijk isoleren. En dan kunnen ze doen wat ze willen. Of je blijft in gesprek. Je blijft ze bezoeken. En je houdt een dialoog. Zodoende dat je ook kunt controleren wat er gebeurt. En je kunt met die mensen... Het zijn goed opgeleid. Leiden mensen en je kunt daar echt een redelijke dialoog mee op zetten. Het zijn niet allemaal uh, extremisten, om het zo te zeggen. Ja, gisteren in de Tweede Kamer werd de druk uitgeoefend op uh, de Nederlandse topman van Shell om vooral de activiteiten in Syrië te staken. Daarvan zei Shell: doen we niet, eerst moet de overheid ons maar, dwingen. Uh, daar heeft de heer Benschop uh, gelijk in gehad. Die heeft eigenlijk, in, wat ik begreep, gezegd: van nou, dan wil ik een Europese. Uh, uh, richtlijn daarvoor krijgen... in plaats van een politieke druk... vanuit de Nederlandse Tweede Kamer. En volgens mij heeft hij daar volledig gelijk in. Want de investeringen die... Uh, Shell in Syrië heeft gedaan... zijn gigantisch. En dan is het ook weer... heel gemakkelijk van de Amerikanen... En ook andere uh, ideeën... gewoon op tafel te leggen van jongens... stop met de olie- en gasproductie... in Syrië. Kijk, ja. zolang het mijn portemonnee niet kost, kan ik het alles doen. Ja, goed, dat is het dus, meten met twee maten. Dat is en blijft meten met twee maten en... Onnodig uh, de business verstoren. En de Chinezen hebben die dezelfde opstelling als de Amerikanen? Die hebben de tegenovergestelde mening. Want alles wat wij hier niet doen. Dat uh, gaat automatisch naar China. Dus uh, wij zullen in verre met alle sancties ook Syrië nog Iran blokkeren. Ja. Uh, de Chinezen nemen het over. Ja. Als Shell vandaag weg moet uit Syrië, dan kunnen zij morgen de installaties hebben zo uit handen geven aan de Chinezen. En de Chinezen gaan vrolijk verder. Hoe kunt u dan, uh, laten we zeggen, zaken doen met een land als u dus als u nu bij de centen kan? Ja, dat is, dat is toch mogelijk. Er zijn wel bij, je kunt dus wel je geld nog gewoon binnenkrijgen, ook in Europa. Wij krijgen gewoon ons geld via legale wegen betaald... omdat er nog steeds een bank is in Hamburg... de uh, Europese-Iranese Handelsbank. En die mag nog zaken doen... Uh, voor bestaande en lopende zaken, die mag door. De, dat is een sanctie van de Verenigde Naties. geen nieuwe zaken meer oppakken. En die mag nog gewoon uitbetalen. Alleen dan is het een probleem. Dan moet je het weer op een bank krijgen. En aangezien wij met een. Wij zijn een onderdeel van een Duitse firma. en die heeft daar een bankrekening. en die kan het geld gewoon binnenhalen. Dus dan, daar heb je verder die financiële belemmering niet. Nee, als je dat niet hebt, dan heb je een probleem. Dan uh, moet je een buitenlandse oplossing zoeken. Buiten ja. Europa. Dan was we gisteren in Londen. met een aantal. Uh, um... Uh, ondernemende Iraniërs eerst te praten. Was dit ook het onderwerp van gesprek, lijkt me wel, hè? Uh, ja, dat is meestal het onderwerp van gesprek ook. Dat je zegt, we zijn bezig met nieuwe zaken, nieuwe kansen. Uh, alleen, wat ik in het begin al heb gezegd... de terms en conditions zijn het belangrijkst. Als men niet nu al kan zeggen, bij het begin van een nieuwe zaak... hoe ik de gelden kan ontvangen... dan moet je daar als eerst over gaan praten... los van hoe interessant de job ook kan zijn... of de orde die je gaat boeken. Ingewikkeld is het natuurlijk als je olie en gas uit dat land haalt, wat u doet, hè? Nee, wij leveren toe voor de olie- en gaswereld. Wij halen zelf geen olie en gas. Ah, dus, maar wat, wat levert u dan exact? Wij dan? leveren dus equipment om olie en gas uh, te kunnen raffineren of te kunnen transporteren. Ja. Daarvan kun je zeggen, laten we zeggen met een morele pet op... Uh, een leger kan niet zonder olie en zonder gas. Tanks rijden op uh, dieselolie, als ik me niet vergis. Uh, dus je zou kunnen betogen dat je daarmee dat regime in het zadel houdt. Uh, ja, dat, dat kun je daarmee betogen, maar dat is ook dat wij ons in ver van de politiek inhouden. Wij volgen de politiek, wij volgen de wetgeving ja. en wij volgen de sancties. Dus op het moment dat wij via Groningen gewoon nog onze spullen uit mogen leveren, ja. dan hebben wij nog steeds geen immorele zaken gedaan. Zou de Nederlandse regering iets moeten doen om u beter te helpen daar met het zaken doen en zorgen dat u daar het geld heel makkelijker uit het land wegkrijgt? Uh, ja, want het zijn namelijk geen sancties tegen het land. Het zijn sancties tegen de, de exporteurs. Dus een, is een oproep aan de Nederlandse minister van Economische Zaken? Zeer zeker. Maxime Verhagen, wat zou hij concreet moeten doen? Die zou uh, een dialoog aan moeten durven gaan met die landen. En ook spreken van om te ze en dan in de dialoog te blijven. van hoe kunnen we het een oplossen en het ander toch ook laten plaatsvinden. Ja. Niemand wil hebben dat er een iemand een atoombom heeft, of het wie het ook is. Nou, hij kent Hillary Clinton nog uit de vorige functie, zal ik maar zeggen. Dus hij zou even moeten bellen. Uh, of bellen, dat zal niet helpen. Ik denk dat ze dat een keer echt aan een, uh, gesprek, in een gesprek moeten doen... waar een telefoongesprek niet voldoende voor is. Zou er ja. een economische Midden-Oosten-top moeten komen... over hoe om te gaan met dit gebied? Uh, ik denk dat die er vanzelf wel zal komen. Nu ze dus ook in Libië weer van alles uh, hebben... en daar eigenlijk wel een overgangsregering hebben... maar die moet nog wel een keer geïnstalleerd worden. En die moet ook weer aan het werk. Goed. Er moet dus wat u betreft iets gebeuren. Ik dank u zeer voor uw komst. Dank u wel.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 Naarmate de, de overheid zijn greep op de prostitutiebranche verstevigt, werken prostituees steeds vaker in hotels. Reden voor de hotelbranche een speciale training te ontwikkelen... om illegale prostitutie te herkennen en tegen te gaan. Maar sekswerkers en pooiers wijken nu ook al uit naar vakantieparken... blijkt uit de reportage van Renate Curs. Goedemiddag meneer, welkom in het Dorint Hotel, Amsterdam. Goedemiddag, ik wil graag een kaam boeken voor vanavond. Dat kan. Heeft u een identiteitsbewijs bij? Ja, zeker. Ik heb hier mijn rijbewijs. Oké, okay, dank u wel. Even kijken. Oké. Okay. Joris Lotte, eh, Bali-medewerker hier bij het Dorint Hotel vlakbij Schiphol. Je krijgt nu een uh, rijbewijs in handen. Waar kijk je nu precies naar? Ik kijk naar de foto en naar de gegevens die erop staan. Of dat uh, correspondeert met een gast die voor me staat. Is dit, deed je dit voorheen ook? Of is dit een van de dingen die jij uh, in de cursus geleerd hebt onlangs? Dat deed ik voorheen ook, maar nu let ik, uh, ja, let ik er toch wat meer op. En uh, eventueel stel ik een paar controlevragen. Zoals? Uh, de geboortedatum of uh, de leeftijd of waar, die, waar meneer of mevrouw gebo uh, geboren is. En wat was dat precies voor cursus? Dus een cursus die gegeven werd door de koninklijke Horecabond Nederland en de KLPD... Uh, om illegale prostitutie te herkennen. Wat heeft u allemaal geleerd tijdens die cursus? Dat je moet opletten wie zich komt melden. Bijvoorbeeld Oost-Europese dames of dames tussen 18 en 30 jaar. Ja, opvallende types die zich melden. Frans Hazen, sectorvoorzitter Hotels koninklijk Horeca Nederland. U heeft samen met de KLPD cursussen georganiseerd voor medewerkers in het leren herkennen van prostituees. Waarom heeft u die cursussen georganiseerd? Um, er is um, geconstateerd dat er in diverse hotelbedrijven realistisch sprake was van uh, illegale uh, prostitutie. Uh, daar is de nodige aandacht in, uh, aan besteed in de media. En wij vonden als sector uh, hotels dat we daar als branche absoluut niet mee geassocieerd konden en wilden worden. Goedemiddag meneer, welkom in Dorin Dorint Hotel. Nu werken hier drieënhalf jaar. Hoe vaak uh, kregen jullie hier te maken met illegale prostituees? Nou, wekelijks uh, hadden we wekelijks mee te maken. Alleen na uh, die cursus uh, letten we er wat meer op. Nu is het zo dat uh, die cursussen uh, aan het begin van dit jaar gegeven zijn. Denkt u dat het geholpen heeft? Ik denk zeker dat het, dat het geholpen heeft. Dat, dat kan haast niet anders. Wat ik niet weet in hoeverre de plaatselijke of regionale politiekorpsen... bij melding adequaat erop inspringen. Er is recentelijk een monitor uitgekomen van de KLPD. En daaruit bleek heel duidelijk dat laten we zeggen, de alertheid in de haarvaten... van regionale of plaatselijke politiekorpsen nog niet was ingedaald. Wat vindt u daarvan? Uh, ik vind dat heel slecht. Uh, omdat wij als uh, Koninklijke Horeca Nederlandse sectorhotels... met veel enthousiasme, ook met veel enthousiasme bij de KLPD... dit probleem gezamenlijk hebben opgepakt. Uh, daar zijn rapporten over geschreven. Daar zijn handleidingen voor geschreven. Daar zijn voorlichtingsbijeenkomsten voor georganiseerd. En als je dan op een gegeven moment tot de conclusie komt... van, hé, hey, um, er is maar één partij actief... en de andere laat het klaarblijkelijk liggen... ja, daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Niet alleen werken er illegale prostituees vanuit hotels. Steeds vaker ontvangen ze hun klanten ook op vakantieparken. Zowel duidelijk als een mannelijke collega de proef op de som neemt en wat advertenties nabelt. Om privacyredenen is de stem van de baas van het escortbureau vervormd. Dag uh, met Marten Vries. Ik wil graag een afspraak maken met Sexy Fox. Uh, werken jullie ook uh, vanuit een hotel? Nee, wij werken vanuit het vakantiepark. Vanuit het vakantiepark? Ja. En jullie ontvangen dan gewoon in een, in een huisje daar? Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Hoe, hoe gaat zo'n afspraak nou in zijn werk? Ik doe dit normaal nooit. Het is zo, je maakt met mij een afspraak en dan zeg ik gewoon waar je heen moet komen, naar het vakantiepark. Dan zeg ik waar je je auto weg kan zetten en als je ja. daar bent, bel je mij maar. En dan geef ik jou het nummer van het huisje. En jullie hebben meerdere, meerdere, meerdere dames ook op het park? Ja. Want hoeveel, hoeveel, hoeveel dames zijn er beschikbaar op, op het park? Volgende week zitten er drie. En uh, uh, kan het ook op andere dagen eventueel? Ze zitten er de hele week. De hele week? Ja. Al na drie telefoontjes is het dus raak. Op een vakantiepark ergens in Nederland werken op dit moment drie prostituees vanuit een gehuurd huisje. Het vakantiepark, dat eigenlijk bedoeld is voor families, maakt onderdeel uit van een hele keten aan vakantieparken. De directie van de keten wil alleen reageren als de naam van het park niet genoemd wordt. Ik vind dat het een oneindig gebruik is van onze, van, van, van, van onze business... We zijn uh, een vakantiebestedingsbedrijf voor ja, onze, onze doelgroep zijn verzinnen. Dat past natuurlijk totaal niet. En ik weet niet wat ik er tegen doen moet, want ik wist van het bestaan van het probleem niet eens af. Ik heb geen idee hoe dit juridisch in elkaar steekt. Helemaal geen idee. En wat gaat u nu proberen? Ik ga nu de parkmanager bellen, ik ga de reeklond bellen, ik ga in ieder geval onze... onze... Heren van uh, Operations bellen en kijken of we kunnen, kunnen formuleren. wat, wat, hier, uh, wat, wat we hierin gaan doen zodra zich dat uh, uh, aan de hand doet. en hoe we kunnen herkennen. Ongeveer een kwart van de prostituees werkt legaal. Deze vrouwen dragen belasting af en staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Maar door alle overheidsbemoeienis is het de vraag. hoe lang zij nog legaal zullen blijven werken. Morgen in de serie Rood Licht. Alles verdwijnt in de, in de illegaliteit. Dat dus morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op GoedemorgenNederland.nl Straks vaders voeden beter op dan de meeste moeders denken. Eerst nu het ochtendumeur van Koos Postema. De man vroeg nog wel, is deze stoel vrij? Maar mijn antwoord wacht hij niet af. Hij zat al. Onontkoombaar. Een zeventiger uit de goede pensioenentijd. Nou, ik je toch spreek, zei hij. Die TV vandaag is tegenwoordig, dat is helemaal niks meer. Wat bedoelt u, vroeg ik? Die van Gaal, zei hij zeer beslist. Van Gaal? Dat is een voetbaltrainer, antwoordde ik. Hij is geen TV. Die van Gaal hield hij aan. Ik mag die vent niet. Hij is steeds op jullie TV. Ik heb hem maanden niet gezien, zuchtte ik. Hij zweeg, keek wat om zich heen zocht steun voor zijn aanval op de tv. Plotseling klaarden ze zijn gezicht op. Hij had nieuwe munitie. Mijn vrouw, hè, zei hij, mijn vrouw... die kijkt alleen nog naar de commerciële RTL en zo. Die kosten niks en ze zijn gezellig, vrolijk, zorgeloos. Jullie zijn altijd zo somber, altijd uh, over uh, zorgen. Nou, mijn vrouw en ik hebben geen zorgen meer. En dat uh, begrijpen die commerciële. Die beuren je op als het ware, en dat doen ze gratis. Dat doen jullie niet. Jullie krijgen geld uit de schatkist van Gerrit Salm. Jan Kees de Jager, mompelde ik. Maar zette me nu schrap en zei... meneer, die commerciële televisie die betaalt u ook, hoor. Waar dan? Waar dan? Hij werd boos. In de winkels, als u boodschappen doet... al die bedrijven die reclame maken... willen dat reclamegeld natuurlijk terugverdienen. Het zit gewoon in de prijs die u betaalt... U betaalt dus indirect toch voor die commerciële televisie. Hij zweeg. En ik ook. Beseffend dat ik een beetje schijnheilig de ster verzwegen had. Daar was hij weer. Indirect. Indirect. Indirect, pruttelde hij. Indirect. Dat had je vroeger bij het voetballen. Een indirecte vrije schop. Die bal mocht er met één direct in. Nee, juist niet probeerde ik nog wanhopig. Maar hij was al opgestaan. Hij maakte een wegwerpgebaar en riep weglopend... zorg jij nou maar dat die van gaal nooit meer op de televisie komt. Direct of indirect. Dat kan me niet schelen. Weg ermee. Koos Postemaar morgen naar het ochtendhumeur van Henk Spaan.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 Tak. Carla Bruni was dat met La Dernière Minuut. Het is uh, vijf minuten voor half elf, dames en heren. Mannen en vrouwen. En de onlosmakelijke band die ze hebben met hun vader en hun moeder... en met hun kinderen, blijft een moeilijke kluwe van gevoelens en emoties. En soms reden voor veel misverstanden. Reden voor biopsycholoog Martine Delfos... om samen met Gerard Janssen een poging te doen... om de gevoelswereld van mannen inzichtelijk te maken... in een nieuw verschenen boek. Vaders, hoe doen ze het toch? Martine Delfos, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe doen ze het, die vaders? Uh, minder zorgelijk. <laughs> <En> minder woorden. <laughs> ze maken zich minder zorgen. Ik zeg wel eens een beetje plagend... dat als meer mannen betrokken werden in uh, het uh, praten over bijvoorbeeld het probleem van kinderen op school... dat er misschien zelfs al wat minder diagnoses zouden worden gesteld. Oh ja, waarom? Omdat ze iets minder zorgelijk zijn... En het gedrag van meestal jongetjes. Hm. Wat makkelijker in kunnen schatten wat daar de ernst van is. Ja, In het boekje lees je dat vaders echt op een andere manier opvoeden. Dat moeders vaak denken dat het nergens op slaat. En dat vaders weer soms denken dat die moeders overbezorgd zijn... en alleen maar lopen te zeuren. Ik doe het een beetje kort door de bocht, maar daar komt het een nee. beetje op neer. Heel kort door de bocht. Hey, ja. Maar ja, het doel eigenlijk ook van het boek is om een beetje te laten voelen van hoe het vanuit het perspectief van een vader is. Maar niet zo van zo is het. Ja. Maar juist om die verschillen uh, te laten zien en een beetje om te, te kunnen glimlachen en erover te kunnen praten. Daar gaat het eigenlijk om. Klein voorbeeld: als een vader zijn baby de lucht in gooit en die valt schaterend weer in zijn armen, denkt die moeder vaak: levensgevaarlijk, hou daar nou eens mee op. Waarom doet hij ja, dat Die roept dat. Die roept: pas op, pas op. Nou, die, doet dat, die vader doet dat niet zo van uit een reden dat hij weet waarom hij het doet. Ik heb uitgeanalyseerd wat dat betekent... bijvoorbeeld in hechting van uh, kinderen met hun ouders. Vaders die zijn bezig kinderen een beetje te leren dat er een beetje problemen zijn... maar dat hij dat er is. Als er een probleem is, dat hij het oplost. Dus vader laat de kinderen een heel klein beetje de grenzen zien... van waar is het nog goed en waar is het gevaarlijk... Ja, daar is dat spel voor. Maar als je de eerste beste vader vraagt... dan denk ik niet dat hij het 1, 2, 3 zo zou uitleggen. Nee, maar er is dus wel, laten we zeggen... een, een biologische verklaring voor, als het, als het ware. Ja ja, Omdat het nodig is. Ja. Nou weet je, uh, ik, ik, ik zeg het wel eens bij, bij, bij spel. Hè? Dan zeg ik dat, dat moeders die, die spelen met hun kinderen... hebben heel veel aandacht voor hun kindertje en babytjes. Maar dat is ook wel een beetje saai. Hè? Tiet, tiet, tiet, tiet, hè? Een beetje een saai spel. Maar als je kijkt naar vaders... dan vinden kinderen dat vaak heel leuk als die vader komt. Maar ook een beetje, uh, wat gaat er gebeuren? Dus... Je ziet al dat er twee verschillende dingen dan gebeuren voor dat kind. Hè. Van aan de ene kant, oh, dat is veilig, er gebeurt mij niks. Ik ben gewoon veilig op de wereld. En het andere is van, hu, hoe zit de wereld in elkaar? Een beetje spannend. Ja. Dit boek uh, is geschreven voor vaders, maar ook voor moeders. Zodat moeders, vaders misschien een beetje kunnen, beter, uh, kunnen begrijpen. En, en vice versa. Um, en uh, geeft ook het voorbeeld van een um, heel... Uh, als, als je net vader bent, zal ik maar zeggen. Het kind is net geboren. Dat je vrouwen opeens totaal verandert. Geen oog meer heeft voor die man alleen nog maar voor die baby. En dat die man ja. daar eh, niks meer goed kan doen... behalve de veiligheidsklep op de stopcontacten kan zetten. Dus je bent een soort van wandelende gereedschapskist geworden, zal ik maar zeggen. En, eh, en, ja. en verder doe je er niet meer zo toe. Althans, dat is dan wat veel van die mannen voelen. Hm? Ja, een beetje voelen. Ze weten al dat het anders is. Maar het is wel wat gebeurd. Ze zijn verbeesterd. hoe groot het verschil is. Niet alle mannen, maar in principe... verbijsterd hoe groot het verschil is van hun betekenis... He, hoe belangrijk ze waren en hoe leuk ze waren en hoe grappig ze waren. En dan plotseling is alles de baby. Ja. Ja. En dan? En, is die man niet echt onder de indruk van wat je allemaal met zo'n baby kan? Nee. Dus hij begrijpt ook niet helemaal wat er gebeurt. Van, het is zo sterk. Hij weet dan wel van, ja, het zijn hormonen en dat soort dingen. Maar doen die dat dan? Ja, dat doen ze dan. Dus het is lastig voor een man om dat te zien. Van, waarom was ik het middelpunt... En nu niet meer. We ja, schrijven ook dat als je, als je denkt van. dat het eigenlijk een heel klein beetje jaloezie is van die man. dat hij dan wat rustiger wordt. Dat hij denkt: oh, maar met die baby kan ze niet alles wat ze met mij kan. Dus dat hij dan ook weer wat rustiger wordt. van oké, okay, het is even zo. En dan gaat hij langzaam zich realiseren: van ja, ja, voor haar is het natuurlijk ook niet altijd even leuk. De hele tijd die dingen doen. Want zij vond die andere dingen met mij ook erg leuk. Dus dan heeft hij ook iets meer begrip voor het feit dat dat ja, een soort evolutionaire noodzaak is voor die vrouw om met dat kind bezig te zijn. Ja. Met andere woorden, het is uh, een, een, een soort van houvast, zal ik maar zeggen, voor mensen die net kinderen hebben gekregen en uh, uh, uh, ja, die de veranderingen soms niet helemaal goed kunnen begrijpen. Wat is nou de belangrijkste les wat u betreft? Dat het geen les is. <laughs> wat is het dan? Even vertellen hoe je het bij mannen van binnen voelt. En mannen hebben wat minder woorden. Weet je, het was mij gevraagd een boek te schrijven hierover hè, door een uitgever. Ja. En ik dacht ja ik vind dat heel erg leuk want ik wil zo graag dat hoe mannen voelen dat dat een beetje duidelijker wordt dan krijg je wat minder communicatiestoornissen maar ik dacht ik ben een vrouw dus ik ben helemaal niet geschikt om het te doen dus daarom heb ik ook een man gevraagd dat samen met mij te schrijven zodat ja, Gerard beide kanten ja beide kanten gewoon benaderd worden en dat ja ik moet zeggen dat dat is waar ik van het boek ook heb genoten om die beide kanten te zien dus wat we willen is eigenlijk meer het laten voelen hoe het er is ja. en ik wil niet een les leren, ik wil ook helemaal niet dat er adviezen zijn. Ik wil dat je denkt, oh, oh, is dat, hè, echt? En dat je gaat vragen, heb jij dat ook? Ik, ja. heb, ik heb bijvoorbeeld een reactie ja. gekregen van een man... en die, die zegt dan, die, dat vind ik typisch een man... Ja. die zegt dan, alles wat erin staat klopt wat mij betreft... maar het had wel wat dieper gemogen. En dan denk <lacht> ik, oh, <lacht> ja, Goed. Ik, wat grappig. Er moet <lacht> eerst geconstateerd worden, ja. klopt het, ja of nee? Nou, dat hoeft niet te kloppen. Nee. Het, het is te lezen. Aanzet. Het is te ja. lezen. Allemaal in vaders. Ja. Hoe doen ze het toch? Uh, in de winkel sinds deze week. Martien Delfos, ik dank u zeer. Het, het is al, half half geweest, dames en heren. de hoogste tijd zelfs voor ons om af te ronden en snel door te gaan naar Prem Radakisjoen, ergens in een bus in Nederland. Prem. Nee hoor Sven, ik zit vandaag in mijn achtertuin in Amsterdam Zuid-Oost met de machtigste politieke bestuurder van Amsterdam, Lodewijk Asscher. Hij is jong, maar hij pakt de Hells Angels aan. Hij veegt de wallen schoon. Het enige wat hem maar niet lukt is om dat basisonderwijs te laten zorgen... dat ze beter les gaan geven aan de kinderen. En daarom start hij met de hele zomerschool. Vandaag geeft hij de kick-off. Ik had al gedacht dat het afgelopen zomer zou zijn. Daar gaan we helemaal over praten samen met de directeur Barford Voort van de school. hier. Ik ga hem vragen wat Lodewijk Asscher heeft gedaan om hem te dwingen om mee te doen. En we hebben uit Deventer de directeur van de OBS De Snippeling... die al jaren een zomerschool heeft. Dus in Amsterdam denken ze dat ze alles uitvinden. in Deventer hebben ze het al jaren gedaan. Maar luisteraars, dat gaat u allemaal horen... en u kunt participeren erin... na de warme, aangename stem van Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Mensen met een zuinige auto van de zaak houden toch hun belastingvoordeel. Dat heeft staatssecretaris Wekers gezegd. Werknemers die na 1 juli een nieuwe zuinige auto gaan rijden... blijven een lage bijtelling houden gedurende de normale leasetermijn. Op Prinsjesdag, dan weet Wekers hoe lang de periode wordt van de voordelige bijtelling.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 En de Universiteit Maastricht krijgt een bijzonder hoogleraar... die zich gaat bezighouden met de Limburgse taal en identiteit. Leonie Kornips doet de komende vier jaar onderzoek... naar de verschillende dialecten en talen die er in Limburg worden gesproken. Ze wil onder meer uitzoeken of kinderen die een dialect spreken... meer moeite hebben met het leren van Nederlands. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Primtime. REM, brandtime. Hij is de machtigste man in politiek-bestuurlijk Amsterdam, de loco-burgemeester. De wallen veegt hij met gemak schoon, de Hells Angels, die pakt hij aan. Maar het basisonderwijs dat er al jaren een doren in het oog is, kan hij maar niet veranderen. Daarom moet hij grijpen naar noodmiddelen zoals een door hem zelf opgezette zomerschool. Omdat hij wil dat kinderen beter onderwijs moeten krijgen. Lodewijk Asscher is vandaag mijn gast om te praten over het basisonderwijs in Nederland. En luisteraars, uw participatie is hard nodig. Vooral als u werkt in het basisonderwijs of er kinderen op heeft zitten. Is het nodig dat kinderen in de vakantie naar school moeten en wordt het niet tijd dat we het openbaar basisonderwijs weer onder de directe verantwoordelijkheid van de wethouder van onderwijs van de gemeente laten vallen? Op die manier krijg je gekozen politieke bestuurders als baas van het basisonderwijs en niet allerlei stichtingsbesturen. Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij Primtime. Luisteraars, we staan in mijn woonplaats Amsterdam-Zuidoost... bij de basisschool De Belmerhorst aan de Egoli 12. U mag langskomen, het is vlak naast de Gooiseweg. Maar u weet het, u kunt altijd bellen met 0800-1121. Mailen naar primtime.ntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Bart Vervoort, u bent directeur van deze school. Waarom doet u mee met dit plannetje van Lodewijk Asscher? Het is iets wat ik eigenlijk eh, kort nadat ik hier gekomen was... Eh, zelf ben gaan doen in de kerstvakantie. Het sluit helemaal aan bij, bij, bij onderzoek... en waar ik denk dat snel goede winst te halen is. Hoe lang bent u al hier in de Bijlmer? Ik ben hier twee jaar. Dus u bent twee jaar geleden gekomen. En waarom had u dat plannetje? Ik had uit uh, onderzoek uh, gelezen dat uh, uh, uit uh, flink wat uh, uh, gezinnen... flink wat uh, uh, onderdeel van onze samenleving... dat uh, lange vakanties een nadelige invloed hadden op uh, het kennisniveau van kinderen. En op het weer goed aan de slag komen van kinderen op school. En toen ben ik met de kerstvakantie begonnen... om met een paar dagdelen ervoor te zorgen... dat uh, kinderen vrijwillig naar school konden. Uh -huh. Toen vooral gericht op groep 7-8. Je weet, cito -toetsen, allemaal van belang. En dan wilden we die dip van die kerstvakantie vooral zien te voorkomen. Dat was de eerste kleine die ik deed, anderhalf jaar geleden. Nou, en toen ik hem voor de tweede keer deed, vorig jaar rond de kerstvakantie kwam dit uh, fantastische idee naar voren om in Amsterdam er nog meer mee te gaan doen. Dus je bent dacht, niet gechanteerd, mijn... ge er is geen druk. Helemaal niets. Nee, ik sta alleen maar te trappelen. Oké. Okay. Ton Plagman, goeiemorgen. U bent directeur van OBS De Snippeling in Deventer. Hoeveel jaar doet u al aan de zomerschool? Het is ons vierde jaar dat wij een zomerschool doen. En hoe lang duurt het bij u? Bij ons gaan de kinderen drie weken naar school. Dus de laatste drie weken van de zomervakantie komen ze lekker naar school toe. En waarom doet u dat? Nou, hetzelfde verhaal als mijn collega net zei. Wij hebben uh, veel kinderen uh, die met een taalachterstand op school komen. En dat, uh, wij zijn van mening dat je die taalachterstand in acht jaar basisonderwijs nooit in kunt halen. Dus je moet proberen om de onderwijstijd van deze kinderen te verlengen. En dat doen we gewoon al door de week. Onze kinderen gaan sowieso al langer naar school, iedere dag. En dat doen we ook in de zomerschool. En um, wie betaalt het bij u? Wij hebben een, uh, een gelukkige omstandigheid. We hebben een subsidie van het ministerie gekregen. Dat is een, een subsidie voor onderwijstijdverlenging. Mm -hmm. En daar moeten we het van doen. En uh, jammer genoeg stopt die subsidie in 2013. Want dit kabinet dat geeft niet zo heel erg veel uit aan de onderkant van de samenleving. En in 2013 stopt het, dus dan stopt onze zomerschool ook. Want de gemeente Deventer neemt daar niet hun verantwoording voor. Oké, okay, we gaan zo op de problemen. Kom komen Lodewijk Asscher, een directeur van de school, deed het al. In Deventer deed het al. Waarom moest u als wethouder... En laat me dit eerst zeggen, luisteraars, want anders krijg ik straks een hele hoop gezeur. Ik uh, ben geen vriend van de PvdA, dat weet u, maar ik heb gestemd op Lodewijk Asser bij de gemeentelaarsverkiezingen van 2010. Mede omdat zijn beleid met betrekking tot de Wallen en het onderwijs. Dus ik ben niet objectief in deze, want ik sta helemaal achter zijn plannen. Dus ik zal ook niet pseudo-objectief proberen te zijn. Uh, waarom, waarom, waarom moet de wethouder van onderwijs met dit komen als het er al in het veld gedaan wordt? Nou, eerst. Het, het is heel rustig nu in Amsterdam-Zuidoost. Er is niemand op straat. De mensen zijn nog op vakantie. Maar er is wel een revolutie gaande hier in de stad. Uh, drie jaar geleden was het echt onderwijs. Nou, als wethouder, je mag een gebouw neerzetten... en dan mag je dank u wel zijn en een lint knippen. Maar dat het beter moest, heb je niks mee te maken. Sindsdien, toen hadden we in Amsterdam 46 zwakke en zeer zwakke scholen... zijn we heel hard aan de slag gegaan. Het heeft een aantal harde ruzies opgeleverd, gevechten. Maar er wordt op meer dan 100 Amsterdamse basisscholen met de gemeente gewerkt aan kwaliteit. En het aantal zwakke scholen is gehalveerd. En de komende jaren zullen die zwakke scholen verder gaan verdwijnen. Ja. Dus we zijn... En dat alleen het probleem is... voor kinderen nu, die nu in groep 6 of 7 zitten... komt dat waarschijnlijk te laat. Ja. Die kinderen die hebben die taalachterstand. En we weten, als je van de lagere school afkomt... met anderhalf jaar taalachterstand... dat gebeurt bij 1 op de vijf kinderen... dan kost dat je... Je carrière, je toekomstkans. Je komt op de MAVO in plaats van op het VWO. Die zomerschool, het is geen raketgeleerdheid. Hè? Het ja. bestaat al jaren. Ook in Amsterdam zijn er zomerscholen. Het enige nieuwe wat we nu gaan doen. Alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd over streng zijn. Hoge eisen stellen aan de docent, aan de kinderen. Eh, bijhouden hoe een kind vooruit gaat. Niet alleen maar voor de gezelligheid in de vakantie naar school, maar om wat te leren passen we nu toe in deze zomerschool. Maar waarom was het nodig dat de wethouder onderwijs die coördinerende taak moet nemen? Moet gaan trappen, moet gaan duwen, moet gaan zeuren, geld moet gaan zoeken... om het voor elkaar te krijgen? Omdat het onderwijs natuurlijk in jarenlang een, een stiefkind is geworden... waar niemand naar omkeek. De, de, de leraar werd aan zijn lot overgelaten op zijn eiland in de klas. De directeur uh, moest de eindjes bij elkaar knopen. De bestuurder. De goede bestuurders uh, roeiden tegen de, tegen de klippen op. De slechte bestuurders voelden zich lid van een college van bestuur ja. en vergaderden. Maar er was niemand, en zogenaamd zou dan de Kamer of de minister in de gaten moeten houden hoe het gaat. Er zijn in Nederland 7000 basisscholen, die kun je niet vanuit Den Haag besturen. Meneer Plachman, hoe was het bij u? Is het ook dat alle scholen in Deventer het doen of bent u een van de weinigen? Ik zou eigenlijk graag willen dat ik onder een wethouder als meneer Asje zou willen werken, hoor, in plaats van onder een bestuur. Dat even terzijde, maar wij zijn, de enige, wij zijn met een drietal scholen doen we dat in Deventer. Drie scholen in een, uh, in een herstructuringswijk, een zogenaamde Vogelaarwijk, doen wij de zomerschool. En dat is puur op initiatief vanuit de scholen is dat gebeurd. Ja, en je zou, de luisteraars. Oké, okay, het, het lijkt wel één grote reclamespot voor Lodewijk je, U mag bellen op 0800-1121. Mailen naar primeapenstaart-ntr.nl en de tweets naar hashtag PrimtimeRadio1. Vooral als u vindt wat er niet goed is aan het plan. En we gaan straks praten over of we meer wethouders verantwoordelijk moeten maken... in plaats van stichtingbesturen. Maar uh, Wim heeft als het goed is, zodat u even kunt nadenken... een liedje van de Beatles klaar. Say Je zegt, dit is een essentieel verschil. Wat is het essentieel verschil? Het essentiële verschil is, is dat uh, alle ruimte die er maar mogelijk is om te gaan gebruiken... ...dat die in dit plan benut gaan worden. Kijk, het hele kleine experimentje dat ik op eigen houtje ben gaan doen... ...en dat heb ik zelf gedaan en met een stagiair en een goedwillende leerkracht... ...inderdaad uit eigen zak, dat was ergens in de kerstvakantie gewoon eens proberen. Hmm. Meer, veel meer kun je ook niet, want ja, je formatie is beperkt. Precies wat mijn collega ook schetst, uh, het moet dat alleen te breedte. Dus je kunt niet iets heel erg groots maken. Maar de kracht van dit plan schuilt nou juist in dat je um, allerlei momenten door het hele jaar gaat aanstippen. En daar is goed over nagedacht nu. En daar is de zomervakantie een onderdeel van. Maar slechts een klein onderdeel. Kinderen gaan hier het hele jaar door bij de hand. En als het nodig is bij hun nekvel gepakt worden. Ouders erbij ook. Om constant die aandacht erop te halen. Ja, want dat is de vraag van John Koenraad: Kan je ouders verplichten om hun kinderen hieraan mee te laten doen? Ik begin bij Tom Plachman. Verplicht u de ouders dat die kinderen mee moeten doen? Nee, wij verplichten ouders niet te meedoen aan de zomerschool... maar onze reguliere onderwijstijdverlenging... die tijdens het hele, hele jaar plaatsvindt... Dus is het wel verplicht in onze school. Dus ouders weten, als je je kind op onze school inschrijft... dat je kind per week vijf, en al, vijf uur langer naar school toe gaat... dan op een reguliere basis. Lodewijk, als je verplicht je die kinderen in Amsterdam... om mee te doen bij die zomerschool... Nou, het is een, een voorrecht als je mee mag doen. Je moet geselecteerd worden door ja, onderwijs. die zegt, ja, dit kind heeft talent... die verdient die extra aandacht. En als je dan meedoet... Dan moet je er ook zijn. Dan is het niet vrijblijvend. Zodat jij het in de kerstvakantie al. Zo geldt het voor die hele vakantieschool. Met jij bedoelt u, Bart, voor de directeur van de school hier. Want de luisteraar kan niet zien dat u naar hem weet. Ja. Uh, uh, maar Bart, dwing, dwingen je de kinderen? Nee, ik hoef ze ook helemaal niet te dwingen. Dat is helemaal niet nodig. Het is wel de kunst natuurlijk. En dat gaan we nu extra proberen te benadrukken. Om de band kinder... En ouder, die driehoek met de school echt goed voor elkaar te krijgen en vast te houden. En daar is ook, begrijp ik nu in de aanloop naar het project, heel erg veel aandacht voor. Vanuit de projectleiding ook om dat goed op orde te krijgen. Maar ik hoef kinderen helemaal niet te dwingen. Ook wij draaien hier meer We uren willen per dat jaar. Die, dat dat die ouders zijn. zelf ook enthousiast zijn. Over de, iedereen wil dat zijn kind zo ver mogelijk komt. Dat ze zelf leren hoe ze hun kind door het jaar heen kunnen begeleiden. Ja. Want wat is er aan de hand. Een hele generatie krijgt door slecht onderwijs, door taalachterstand, niet wat ze verdienen. Intelligent kinderen komen er niet. Dit moet de laatste generatie zijn waarbij je dat ziet. Dus, inderdaad, we pakken het nu groot aan. We beginnen klein en voorzichtig. Maar de ambitie is natuurlijk om te zorgen dat al die kinderen van school gaan... en hun Meneer Plachman, uh, kunt u mij helpen? Want uh, uh, laat me dit, dit, dit zo, zo, zo, zo subtiel mogelijk zeggen. Toen ik met de school van Prim begon, kreeg ik met name uit het onderwijsveld, uw vakbond, een bagger uh, uh, over me heen. Omdat je bijna geen kritiek mag hebben als het onderwijs niet deugt. Nu hoor ik van u, als directeur van de basisschool, dat u zelf al vindt dat het onderwijs moet vernieuwen en niet goed georganiseerd is. Wat is er toch in dat onderwijsveld dat al die verandering tegenhoudt? Dat weet ik niet. Ik denk dat, dat heeft te maken met, met de cultuur en het onderwijs, maar ook met schoolleiders. Ik denk een goede school heeft een goede schoolleider. Een school die, die goede resultaten boekt, zoals meneer Asje aanstuurt in Amsterdam. Dat Die, die hebben goede schoolleiders, anders krijg je dat niet voor elkaar. Je moet bezig zijn met een cultuuromslag dat je onderwijskundigen anders laat denken dan ze in het verleden gedacht hebben. Je bent niet meer koning in je eigen klas. Het gaat om kinderen. Het gaat niet om jou, het gaat om de kinderen. Oké, okay, daar kom ik en nu dat... terug, meneer, uh, meneer Asher. Toen ik uh, in 1984, 85 was het in Nederland zo dat de gemeente, de wethouder onderwijs, was de baas van het basisonderwijs. Als er iets fout was, werd de wethouder daarop aangesproken. Toen hebben... U en de Amsterdamse Partij van de Arbeid hebben een iets leuks bedacht... ze gaan stichtingsbesturen maken. En dan komt er een sticht van is de wethouder nooit meer verantwoordelijk. Maar u kunt ook niet meer direct aansturen. Bent u een voorstander van dat we de wethouderonderwijs weer... gewoon direct de baas maken van het basisonderwijs, openbaar onderwijs? Nee, en dat zou je verrassen. Maar ik geloof niet dat, dat als ik nu direct de baas zou zijn... of allemaal wethouders, dat het dan beter zou gaan. Het enige wat er mis is gegaan, is we zijn te weinig eisen gaan stellen. We hebben gedacht, ze kunnen het ook helemaal zelf... Scholen moeten hun, hun eigen onderwijs organiseren, maar je moet als samenleving wel zorgen dat het het beste onderwijs maar is. Maar het is het openbare onderwijs en dan zit er een stichtingsbestuur gekozen door god weet wie... die elkaar zelf aanvult via adaptatie fout. Oh. Er moet goed verantwoording worden afgelegd wie erin zit. De ouders moeten invloed hebben, je moet laten zien wat je met het geld doet. Maar het is niet per se zo dat alle politici dat bij het doen. Het is wel zo, en daar is het cynisme gekomen, dat we... Uh, goed zijn gaan praten dat allochtone kinderen slechter presteren. Dat er ja. aparte schoolscoregroepen voor zijn gekomen. En dat ik dus bestuurders heb ontmoet ja. met een soort cynisme van... ja, voor die kinderen is dat goed genoeg iedere docent weet, hoe meer je van een kind verwacht, hoe meer die presteert. Ja. Op dezelfde manier moeten wij veel van onze scholen, van onze schoolleiders Ja, maar verwachten. dan ben je nu afhankelijk van het stichtingsbestuur, kijk het bijzonder onderwijs, dat gedrag daar komen we even niet aan, daar hebt u zich laten chanteren door het CDA, maar uh, in 1917 bedoel je. Uh, ja, en, en nog steeds ja. ieder jaar, ja. Het is een historische fout die doorbleeft gaan. Maar, maar kijk, met het openbaar onderwijs was dus het leuke dat je weet dat de politieke bestuurder, zoals in dit geval u, kon ik u aanspreken als op een openbare school, het een ik wil heel graag de, de bevoegdheid krijgen om in te grijpen als het niet goed gaat. Okay, dus nee, die ik wil u niet wel. die school dagelijks aan. Maar als het niet goed gaat, als kinderen niet krijgen wat ze verdienen... dan zou de lokale overheid moeten ingrijpen moeten zeggen... je gaat nu verbeteren. Maar je hebt gaat u daar genoeg middelen voor op dit moment? Dat hebben we nu niet, maar waar ik heel trots op ben... we hebben er een jaar over moeten knokken. Nu is het zo met alle basisscholen in Amsterdam. Die werken allemaal mee en als het niet goed gaat, komt dat op tafel. Meneer Plachman, ik uh, uh, word de invloed van een wethouder onderschat... Ik weet niet wat de invloed van de wethouder is. Ik heb niet zoveel met de wethouder te doen als directeur van een school. Ik heb met mijn bestuurders te doen. Ja, en, en als u boos bent op uw bestuurders, wat doet u dan? Dan praat ik met mijn bestuurder erover. Kijk, wat ik, wat ik, wat, waar, waar ik onvoldoende van zie... maar dat is, spreek ik voor David, ik kan niet voor Amsterdam spreken... ik zie geen uh, continuïteit en geen structuur... in onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente... Maar dat bespreek ik met mijn bestuurder. Dat bespreek ik niet met de wethouder. Die spreek natuurlijk. Ik spreek de wethouder ook regelmatig. Dan heb ik het wel met hem erover. Maar hij zegt dan, ja, dat beleid hebben we gedelegeerd naar de schoolbestuurder. Juist. Ja, maar dat is... Dat, dat, als je dat goed vindt als bestuurder, dan ben je natuurlijk geen knip voor de neus waard. Laten we even wel weer... We hebben in Amsterdam gezegd, er zijn onderwijsnormen van de inspectie, maar dat is een minimum. We willen ja. toch in deze stad kinderen zo goed mogelijk? Dus we nee, stellen hogere eisen. Nee, maar Lodewijk, als je, ik verschil niet met u van mening over de ambitie. Waar ik van mening met u van, vers, waar ik van, met u van mening verschil, is het volgende. Er moet op een gegeven moment, ik heb geleerd, er moet altijd de baas zijn. Ja. En er is iemand die je verantwoordelijk kan stellen, de stops hier. Nu heb je al die stichtingsbesturen en die zijn steeds verantwoordelijk voor een klein eilandje en u wil dat het één grote gemene uh, land wordt... dan moet er toch iemand zijn die structuren kan doorbreken... opdrachten kan geven, mensen kan ontslaan... falende stichtingsbesturen kan ontslaan. Nou, natuurlijk. Er moet altijd een baas zijn. Maar dat begint dus bij de schoolleider. Uiteindelijk, een school moet goed functioneren. De leraren moeten worden ja. begeleid. En als professionals behandeld. En niet de hele tijd in een soort, soort groepstherapie... van, ja. goh, wat worden we als, uh, slecht behandeld? Nee. Je hebt een vak, dat is een mooi vak, dat moet ja. je goed uitoefenen zodra uh, een school niet goed presteert, moet je naar het bestuur. Als dat bestuur niet goed presteert, dan ja. moet er wat gebeuren. Ja. Maar ik geloof niet, ik ben wat dat betreft uh, wel een beetje wijzig geworden... dat als de politiek het onderwijs direct zou aansturen... Ja. dat dat goed is in de klas. Het gaat erom, wat krijgt een kind voor aandacht in de klas? Dat is nu in heel veel gevallen te weinig, maar dat komt door een soort algemene verwaarlozing uh, van dat onderwijs. En de leraren, in sommige gevallen, die hebben dat vertaald in... nou ja, ik moet het alleen oplossen. Niemand bemoeit zich met mij, dus ik wil ook geen kritiek horen. Meneer Plachman, ik kort steeds uit de Deventerse... Nou, ik, ik, dat... ik, vind, ik, vind ik vind dat niet... Dat laatste vind ik... Dat is, dat is niet te rekken. Als je met onderwijsverbetering bezig wilt zijn... Dan moet je een goede schoolleider hebben die ze mensen aanspreekt op wat er in de klas gebeurt. En het gaat, dat hele verhaal over resultaten, dat wordt langzamerhand zo'n druk opgezet dat mensen alleen maar afreken worden op toetsen, toetsen, toetsen. Dat is, lang, dat is eigenlijk een verleden, verleden tijd in Engeland en in Amerika, zijn we daar alweer aan voorbij. En onze minister hobbelt daar achteraan. Maar wat we moeten doen, is we moeten gewoon goede schoolleiders hebben... die hun mensen in de klas goed begeleiden, dat mensen goede dingen doen. En dan krijg je goed onderwijs. Je krijgt geen goed onderwijs door naar resultaten te kijken. Als je alleen maar op resultaten stuurt, krijg je fraude in het onderwijs. Nee, daar ben ik het met u eens. Je moet niet een cijferwerkelijkheid creëren. Ik ben ook met u eens dat we moeten oppassen dat het niet doorslaat. De andere kant is dat je soms scholen ziet die zeggen... goh, al die resultaten, dat taal en rekenen, wat een gedoe. We hebben hier een kunstmagneetschool en we zijn gezellig bezig. Dus het nee, dat moet beide kanten gaan. niet doorslaan. En nee, wat je kijk, je moet naar resultaten kijken en met resultaten moet je met je mensen op reflecteren. Wat ja. heb ik gedaan? Ja. En wat zou ik moeten doen om te zorgen dat die resultaten beter worden? En niet voor de inspectie dat je op een zwarte lijst komt en niet, de, niet om de druk van een resultaat alleen. Het gaat om de verbetering van onderwijs en daar moet je resultaten voor inzetten. Maar meneer Plachman, daar bent u wel met me eens dat je moet beginnen om het maximale mogelijke uit het kind te willen halen. Hey, je moet, je, dat betekent gewoon, kijk bij onze school, daar worden leerkrachten daar worden twee keer in de maand worden ze geaudit, die worden, ge, worden ge, bekeken wat ze aan het doen zijn, en daar worden op gestuurd. Kijk, yes. en dat is waar het om gaat. En dan verbeter je onderwijs, en niet anders. En echt niet alleen maar om naar de toetsresultaten te kijken, hè, of om kinderen langer nee. naar school te laten gaan. Meneer Plachman, dat, echt, is, die... dat, dat is niet de discussie. We gaan even naar, want er wordt veel gebeld. Meneer Burger, goedemorgen, sorry dat u zo lang moest wachten, maar uh, uh, het was echt heel veel wat we wilden bespreken. Gaat u gaan? Dat is helemaal een probleem. Mijn simpele vraag is: uh, de fout ligt gewoon bij onze regering. Er moet voor gezorgd worden dat genoeg echte gediplomeerde mensen voor de klas staan. Want al die deskundigen zullen willen vragen hoeveel. Nou, gigantisch denk ik, meer dan 25, 30 procent mensen voor de klas staan, die zijn niet bevoegd. Dus dan moet niet de school of voor de gemeente, noem maar op, nee. Landelijk, onze minister voor Onderwijs moet voor zorgen dat alleen gediplomeerde mensen voor de klas staan. Oké, okay, bij mij dat zijn, zijn ze allemaal waar. bevoegd. We, we, we, we, we kijken even naar Bart voor, voor. Ja, bij mij zijn ze allemaal bevoegd. Ik, uh, ik onderschrijf dat dit uh, op sommige plekken in het onderwijs een rol speelt, hoor. Uh, bij mij hier dat op school niet. is Liet. gigantisch. Meneer Plachman, ja. meneer Plachman, zegt u het maar. Bij u? Zie, bij mij zijn alle mensen bevoegd. Oké, okay, dus. Uh, Allemaal meneer, -opgeleid. meneer Burger, dank u wel, maar wat u dus uh, schetst is niet bij deze scholen. Uh, ik krijg hier van John Koendraads weer een tweet. Waarom wordt dit niet landelijk ingevoerd? Lodewijk, als je dit plannetje van u. We, we zien dat het nu in Deventer ook gebeurt. Uh, uh, zou je niet moeten proberen om dit landelijk in te voeren? Dat nou, ik wil uh, uh, minister van Wijzenveld wel een compliment maken. Zij, uh, toen, ik, toen ik hiermee kwam heeft ze meteen gezegd dat ze het steunt. Ze steunt het ook in financiële zin. Ja. Dus ik denk dat als Amsterdam hier een succes van maakt, en als, als de scholen hier uh, erin slagen om echt die taal te vergroten... dat het best zou kunnen dat het landelijk komt. Maar Plagman nee, vanaf 2013 geen subsidie meer. Kunt u niet iets voor hem regelen? U bent toch zulke goede vriendjes met Wijsselveld. <laughs> dat, dat kan ik niet voor hem regelen. Maar de resultaten moeten voor zich spreken. En laten we er dan... Gewoon met, met de cijfers naar Den Haag gaan om te laten zien dat deze kinderen het VWO halen in plaats van de HAVO. Dan kunnen ze er bijna niet omheen. Maar Bart, Bart, maak je nu niet dezelfde fout? Welke want dan fout? ga je de wethouder van Amsterdam aanspreken op wat er in Deventer niet nee, nee, meer gebeurt. Nee, nee, nee, meneer Plagman, weet u wat ik ga doen? Ik ga het telefoonnummer geven ik van Lodewijk je na de uitzending. En dan uh, nee, kunt nee, u bij. hem... de wethouder in Deventer eens op. Ja, nee, maar dan, Lodewijk Asscher, die gaat, gaan we voor het karretje spannen. Vindt u dat goed, meneer Plagman, dat hij gaat lobbyen voor u bij de minister? lobby kan nooit kwaad. Zie je, kijk, dat vind ik tenminste een, een, <laughs> leuke, een leuke opmerking. Um, uh, Lodewijk Asscher, u, u hebt die knuppel in het hoenderok gegooid. Uh, uh, het heeft echt drie, vier jaren geduurd. Want de school van Prim was 2008. En toen was u al een jaar bezig. We leven nu 2011. Uh, waarom is het zo taai? W wat is de tegenstand die u tegenkomt? De tegenstand, som sommige... Uh... Soms is het principieel vanuit uh, de, de overheid moet niks te maken met het onderwijs. Maar veel vaker is een soort onmacht bij bestuurders. Uh, die 30, 40 scholen aansturen en onvoldoende beeld hebben van wat er in de klas gebeurt. Ja. Wat ik heb gemerkt met, met de, de meesters en de juffen die ik heb gesproken. Die zijn eigenlijk harder gaan werken. Ja. Maar die hebben wel de inspiratie teruggevonden op veel van die ja. scholen. Want ze zien hun kinderen met sprongen vooruit gaan. Ja. Dat duurt dus even. En ja. dat is ook heel frustrerend. Want je zou ieder kind vandaag het onderwijs willen geven waar we voor morgen aan werken. Maar het geeft mij wel een enorme kick dat het, dat het vooruitgaat. Okay, we moeten er ook niet er niet ja. over zijn Af op Prem. Want uh, op heel veel scholen lukt het ontzettend goed. En ik, nou, ja, ik ben niet op al die scholen geweest. Ik neem aan, uh, als je ja. op de meeste wel... Maar het een, uh, een van de problemen die ik tegenkom... van de problemen die ik tegenkom... Kijk, ik ben die programma's gemaakt... omdat mensen uit het onderwijsveld met dingen vertellen. Ja, ik ken programma. En een voorbeeld daarvan is... Okay, een lerares in groep 7 of in groep 6 weet de rest van de school dat die lerares niet deugt. Ja. En die le lerares in groep 7 krijgt kinderen aangeleverd... die achterstand hebben. Ja. Eerste jaar zien ze het, tweede jaar ook weer... En dan greep niemand in, want de, de directeur zegt... ja, ik moet begeleiding, ik moet ondersteuning... en kan die juffrouw niet gewoon weghalen van de klas. Ja. Maar ondertussen zijn die kinderen wel het slachtoffer van. Dat, dat gebeurt nog steeds. Ben ik heel met je eens, dat is inderdaad heel ernstig. Uh, ik denk wel dat dat enorm aan het afnemen is... en dat ondersteunt door het KBA-project hier... de kwaliteitsanpakking in Amsterdam... dat dat op heel veel scholen enorm veel sterker geworden is... en dat ook heel vaak niet eens nodig geweest is... om zo drastisch in te grijpen... juist omdat het project zo heel veel ondersteuning voor het, het terugvinden van het vakmanschap van leerkrachten betekent ja. heeft. Dat, dat, dat dat zie ben je ik hier op mijn eens. school enorm nee, maar, maar dat ben ik met je eens, een goede juffrouw of meester is, het, is essentieel, ik Geweldig. krijg van Paul ja. Jansen uh, hier uh, de volgende tweet Prim wil de politieke elite de baas maken over onderwijs, P van de A wethouder, als je snapt het, ondanks deze ego show beter, en Niels Willems zegt, ja. onderwijs moet het maximaal mogelijk uit het kind halen, heeft het kind nog wat in te brengen, Niels Willems, kinderen hebben niets in te brengen, ze moeten gewoon hun best doen op school, en als ze daarna na hun twaalf of veertiende jaar hebben ze iets in te brengen en dat gezeur dat kinderen van een verveefde wat in te brengen hebben, dat is echt lariekoek. Floor Wissing, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, um, ik zit zelf in de raad van toezicht um, van, een, uh, van een stichting uh, in het primair onderwijs. Mm -hmm. um, in de Achterhoek, landelijk gebied. Ik heb dat nooit één. Allereerst complimenten voor de heer Asje um, zoals hij het in Amsterdam uh, aanpakt... Ik de heb grote wel wat, Lodewijk uh, moeite ja. met deze discussie omdat ik voor mijn gevoel dit een heel sterk discussie is die met name in de grote steden speelt. En hierbij worden wel stichtingsbesturen uh, uh, in kan uh, uh, geschoren. Bijzonder onderwijs kreeg ik er net even tussendoor van langs. Ik heb daar wel wat moeite mee. Zeker omdat we hier in de achterhoek bijvoorbeeld heel erg bezig zijn met samenwerken met fuseren van bijzonder openbaar onderwijs in verband met de krimp. Wij zitten hier ja. beperkt met uh, slecht, uh, uh, zwakke en zeer zwakke scholen. Maar ja. ik, ik zou het fijn vinden als discussie dat er ook een keer wordt gezegd... dat dit problematiek is die met name in grote st steden speelt. Mevrouw Wissing, twee punten. Eén, ik, u hebt gelijk dat bij Krimgemeenten andere dingen spelen... maar ik ben ook in Zeeland geweest waar er ja. heel veel zwakke scholen zijn... en ook in de buurt van de Achterhoek. Maar dan ondanks het feit dat u met krimpscholen te maken heeft... moet je toch nog steeds je leraren kunnen inspireren dan en, en... moet je, je leraren kunnen inspireren, maar nu wordt er bijna de suggestie gewekt alsof uh, uh, de wethouder die leraren wel zou kunnen inspireren en het uh, bestuur en de, de, de toezichthouders niet. Een uh, mevrouw vrouw ja, Lodewijk, weten. als je... Daar ben ik aan met u eens. Weet u dat ik heel veel geleerd heb van hoe ze de kwaliteit op een aantal Friese scholen hebben verbeterd. Die hadden te maken met Krimp. Kleine schooltjes hielden, kregen het heel moeilijk om goede kwaliteit te leveren. En ik heb heel veel geleerd van hoe ze daar de verbetering hebben aangebracht. Dus ja, natuurlijk, in de grote stad heb je veel meer kinderen met taalachterstand. Maar dat het onderwijs eh, kan verbeteren en dat dat zowel geldt voor het gebied als de stad... dat bent u denk ik wel met, met me eens. Oh, dat ben ik, dat ben ik volledig, uh, volledig met u eens. En ik denk ook dat we daar allemaal onze ziel en zaligheid uh, voor inzetten. Um, maar ik kreeg met name van uh, de dus heer ja, Prem even het idee van uh, die stichtingbesturen die, uh, ja. die schuiven elkaar naar baantjes toe en die doen ja. eigenlijk niets. Ja, maar mevrouw goed, Wissing, en, uh... je ontkomt niet aan een zekere generalisatie. Uh, wat, ik me, wat, wat ik me wel stoor is dat ik niet snap dat als scholen slecht presteren onder toezicht komen van inspectie, dat de raden van besturen van die school geen salaris inleveren. Waar ik moeite mee heb is dat zodra er scholen slecht presteren, de mensen die wel het salaris optrekken in de raden van besturen, nooit hun salarissen inleveren en nooit aftreden. Daar heb ik moeite mee, ondertussen gaan kinderen kapot. Daar kan ik me mateloos kwaad over maken. Ja, euh, euh, euh, mee eens. Maar dat wil niet zeggen dat, euh, dat er geen raden van toezicht zijn die niet ingrijpen. Juist. En, en daarom zeg ik als een onderwijswethouder daar euh, bevoegdheden toe heeft. Want ik heb meegemaakt bij scholen waar er vechtpartijen waren in de raden van bestuur. En ondertussen de school door de directeur gered wordt. En die mensen pakken hun, hun, hun salarissen nog gewoon. En dan kan niemand ingrijpen. Kijk, dat is, dat is natuurlijk schandalig, maar die, die macht wilt u dan bij de wethouder neerleggen? Dat, dat, dat, als ik bekijk dat wij hier uh, met onze stichting met, geloof ik, een stuk of vijf, zes gemeenten te maken hebben. Welke wethouder dan? En wat voor manier? Mevrouw Wessing, ik beloof je het volgende. Solema gaat uw telefoonnummer opschrijven. We komen vast nog een keer tot de achterhoek om hierover terug te praten met de specifieke problemen. Ik vind het ontzettend prettig dat u gebeld hebt. Echt waar. Ontzettend ja. bedankt. Het prioriteit in Den Haag voor primair onderwijs, die moet omhoog. Ja, dan moet u op een andere partij stemmen. Ja, maar goed. Eh, niet op de P van de A, voor de duidelijkheid. je uh, moet niet oreren dat we tevreden zijn... met de laag niveau van allochtone leerlingen. Ruby, bedoel je westerse of niet-westerse allochtone? Maak nooit meer die fout. Hij moet de leraren die de vriendjespolitiek voor de klas staan... daarvan verdaan verwijderen. Het gaat om leraren die als zouden falen voor de cito Werden dat hij dat niet durft. Nou, durft u om slechte leraren aan te gaan pakken, meneer Ascher? Ja, en er zijn ook heel veel scholen die dat hebben gedaan... Kijk, ik, ik ben het erg met Bart, de directeur van deze school, de Bijlmerhorst, eens. Er gebeurt hier iets heel bijzonders in Amsterdam. Het gaat met sprongen vooruit. En dat komt omdat we elkaar weer aanspreken op het ambacht. Het beroep van leraar, het beroep van schoolleider. En de politiek moet dat niet allemaal willen besturen, maar wel eisen stellen en mogelijkheden geven. Meneer Plachman, hartstikke bedankt. Succes met uw school Lodewijk. Asjer, hartstikke bedankt. Bart Vervoort, hartstikke bedankt en succes. Ik dank alle luisteraars en deelnemers. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Belastingbetalers. En de stergelden, de financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Noektulner, Rienarts, Essulema El ghalde die vandaag voor het laatst primtime heeft gedaan. En ook de regie deed. Laat de muziek maar horen. Dit is speciaal voor techniek, logistiek en transport. Wim de veter. eindredactie Barbara van der Klis. Zo meteen door al. Negers en Felix Mudders met een gids.fm. Tot morgen. Uh, iedereen die vandaag het einde van het vaste viert. Iet moet barig. Tot morgen. Namaste. dag. Dit is Mario 1.